Zes uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Straks om half acht gaan de stembussen in Nederland open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 12,7 miljoen Nederlanders mogen stemmen op 21 partijen. De kiezers kunnen terecht bij 10.000 stembureaus die door 40.000 vrijwilligers worden bemand. In de bureaus liggen 120.000 rode potloden klaar. Er kan onder meer worden gestemd op treinstations en luchthaven Schiphol. In scholen, kerken en zelfs in een huiskamer in het Overijsselse Marlen. In Den Haag kan ook worden gestemd in filialen van de Bijenkorf, Albert Heijn en VND. Op Bonaire, sint en Saba mag voor het eerst worden gestemd... voor de Tweede Kamer. En ook Nederlanders die in het buitenland wonen... kunnen hun stem uitbrengen. Dat kan dan bij ambassades waar briefstembureaus zijn ingericht. De stembussen in Nederland gaan om 9 uur s avonds weer dicht. In Libië is een Amerikaanse functionaris omgekomen bij de bestorming van het consulaat van de Verenigde Staten in Bengazi. Woedende militieleden belaagden het gebouw waarin het consulaat is gevestigd en staken het in brand. De militieleden zijn woedend vanwege een film waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Gisteren werd vanwege dezelfde film in Egypte de Amerikaanse ambassade Cairo door betogers belaagd.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 Zuckerberg verloor daardoor zelf op papier miljarden. Zijn optreden in San Francisco leidde tot iets meer vertrouwen op Wall Street. Het aandeel sloot boven de 20 dollar. Het weer, het is overwegend bewolkt en vooral in de kustprovincies komen buien voor. Het is zo'n 9 graden. Later komt af en toe de zon tevoorschijn. In de ochtend is de kans op buien het grootst. De middag verloopt grotendeels droog. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lara Rentze en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 12 september. Het is verkiezingsdag. Over anderhalf uur kunt u zich bij een van die 10.000 stembureaus gaan melden. En dat doen ook de lijsttrekkers. Ze gaan vroeg stemmen en wij gaan ze allemaal bellen. Van Rutte tot Roemer en van Samson tot Sap. En we kijken samen met Joost Vullings terug op het slotdebat van gisteravond... waar de heren en dames nog even stevig van leertrokken. Volgens de laatste peilingwijzer blijft het ongemeen spannend... tussen de VVD en B van de A. Over nut en betrouwbaarheid van peilingen... praten we met de samensteller van die peilingwijzer, Tom Lauwers. Kijk ook naar de verschillende campagnes die vandaag trouwens nog doorlopen met campagnedeskundige Hans Anker. We houden ook via onze correspondenten de Nederlandse kiezers in het buitenland in de gaten. En mijn Remmers strekt vanochtend langs Haagse stembureaus. Maar niet alleen verkiezingen vanochtend. Want heel Europa wacht met spanning op de uitspraak van het Constitutionele Hof in Duitsland over het permanente reddingsfonds. En Europees Commissievoorzitter Barroso houdt vanochtend zijn jaarlijkse toespraak. Dan praten we natuurlijk ook na over het Nederlands elftal. dat ondanks veel leed verrassend makkelijk won van Hongarije. U hoort meer over internetwinkelen in China... en boodschappen doen in Duitsland... bij de eerste vestiging van Albert Heijnder. In het Radio 1-journaal hoort u daarover tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Na wekenlang campagnevoeren... is vandaag de dag van de waarheid voor de politieke partijen. Miljoenen Nederlanders mogen vandaag hun stem uitbrengen.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 Een stem op de heer Samsom is een stem op de heer Samson. SP-leider Roemer vroeg zich af waarom Partij voor de Arbeidlijsttrekker Samson zich niet uitspreekt voor een coalitie met de SP. Laten we het vooral eens even over hebben, want we hebben heel veel overeen. Wij willen graag dat we van het ontslagrecht afblijven. We willen graag dat we nu in 2013 met elkaar fors gaan investeren. Dat gaat u allemaal niet lukken als u met die rechtse heren in zee gaat. Waarom durft u nou niet te zeggen dat wij hier samen met sociale partners... hier een verbond maken na de verkiezingen vanaf morgen... dat wij samen die plannen gaan uitvoeren... en dat we niet ons tweeën uit elkaar laten uh, splijten door de rechtse heren aan de overkant. Nou, daar had PvdA-leider Samson wel antwoord op.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 Over ruim een uur gaan de eerste stemlokalen open. Straks praten we verder met de verschillende fractieleiders. Het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe spreekt zich vanochtend uit over het Europese noodfonds, het ESM. En of dat in overeenstemming is met de Duitse grondwet. Bezorgde Duitsers zijn bang dat met het ESM de Duitse soevereiniteit in gevaar komt. Peter Gauweiler van de Beierse Christendemocraten is een van de felste tegenstanders van het noodfonds. Correspondent Wouter Meijer.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 Niet eerder hebben zoveel mensen een zaak aangespannen bij het Hof in Karlsruhe. De Duitse regering ziet het vonnis trouwens over het ESM met vertrouwen tegemoet. De Duitse minister Schäuble van Financiën denkt dat het steunfonds de onrust op de financiële markt wegneemt. We zeggen dat uh, een baldig in kracht treden van deze verdragen, dat dat die onruhe in de financiële markten beter bekämpen kan. Dat dragen we demeerzaakjesgericht zeer zorgvuldig. Mochten de rechters oordelen dat dat ESM in strijd is met de Duitse grondwet... dan wankelt de toekomst van de euro. In Nederland kan een rechter zich niet uitspreken over het Europees noodfonds... zegt Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Bij ons is het zo dat uh, wetten niet aan de grondwet uh, getoetst uh, mogen worden. En, uh, dus we hebben geen constitutioneel hof. En een rechter kan ook uh, wetgeving, ook goedkeuringswetgeving... niet aan de grondwet uh, toetsen. Later deze uitzending meer over de beslissing van het Hof. De uitspraak is om tien uur en daar zijn we natuurlijk op Radio 1 ook live bij. Nou. <laughs> Grote onrust afgelopen avond bij de Amerikaanse ambassade in de Egyptische hoofdstad Cairo. En het Amsterdamse Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daar werd het consulaat in brand gestoken en kwam een Amerikaan om het leven. De duizend demonstranten bestormden de gebouwen uit woede... over een Amerikaanse film, waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Ze willen dat de film daarom nooit vertoond wordt. Nou, de film is nog niet af, maar een trailer op YouTube heeft voor veel woede gezorgd. De vraag is om de film te verhalen, omdat het de messenger we are, as Muslims, condemning any assault to any Muslim across the world. Including those who are living in Myanmar and Syria. Moslims wereldwijd mogen nooit aangevallen worden, zegt hij. Van Syrië tot Myanmar. Een Brit die in Benghazi werkt vertelt dat hulpdiensten massaal aanwezig zijn bij het consulaat. Volgens hem is de demonstratie via Facebook georganiseerd. Still police responding in substantial numbers. Uh, zooming up and down the door to try and get to the consulate... Uh... In een prompt time, I think colleagues are struggling to undertake what's going. But interestingly, my Libyan sources have been telling me and have been phoning me, Facebook is the means by which people are communicating the most here. Things are being coordinated very much on the social networking site Facebook. De demonstratie is begonnen bij de ambassade in Cairo in Egypte en is overgeslagen naar Libië.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 Egyptische kopten, christenen, zouden hebben meebetaald aan de film. Ruim een miljoen Catalanen zijn in Barcelona de straat op gegaan om te demonstreren. Ze zwaaiden met de Catalaanse vlaggen en droegen spandoeken met teksten als Onafhankelijkheid nu. Deze demonstrant zegt dat de regering in Madrid de Catalanen bedreigt. Ze pakten onze taal af en nu willen ze alles. En hij eist dus onafhankelijkheid. Visca la de van de Catalunya. visca Catalonië is een van de rijkste regio's van Spanje... maar economisch heeft de regio de laatste tijd moeilijk. Een op de vijf Catalanen is werkloos. In Limburg zijn twee mannen opgepakt voor mensenhandel. Ze zouden vrouwen uit onder meer Hongarije en Roemenië... hebben gedwongen tot prostitutie. U hoort de maré wij verdenken deze twee mannen van het uitbaten van een club en kerkraden. Ze zijn ook bij die club aangehouden. Wij verdenken hen van het uitbuiten van meerdere vrouwen die dus gedwongen in de prostitutie moesten werken. Dan praat je over mensenhandel. Met 65 mensen hebben wij op vier plaatsen een doorzoeking gedaan. En daar zijn grote hoeveelheden geld, verdovende middelen aangetroffen... Het onderzoek naar de Limburgers startte in juni en leidde tot invallen vandaag in Kerkrade, Landgraaf, Eikelshoven en in Duitsland. Het bordel in Kerkrade is gesloten. Ja, en dan kunnen onze oosterburen vanaf vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn. De supermarkt, die naar eigen zeggen op de kleintjes let. opent in Aken... namelijk vandaag de eerste Duitse vestiging. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging al er een kijkje nemen... en sprak een Duitser, deze Duitser... die is blij met de komst van de Nederlandse supermarkt Reus... die die wel kent van over de grens, vanuit Vaals in Limburg. Het is weer iets wat anders dan een Duitse supermarkt, zegt hij. Ja, als Vaals, ja, dat vind ik zeer goed. Also, wat anders dan die huidige Duitse supermerken erin komt. Ik vind dat zeer schön. Ik freu me al op die lekkerijen. Ja. Nou, wat is er dan te krijgen in die Duitse vestiging? Een Albert Heijn medewerker. Overal heet het convenience. En dat is eigenlijk alles wat uh, direct uh, voor uh, directe consumptie uh, mee te nemen is. Dus... Ja. dus als je hier voorbij loopt en je hebt trek, kijk die mensen die eten een uh, heerlijk ja. ijsje. Ja, dat is ook een goed voorbeeld. Warm broodjes, koude broodjes, verpakte broodjes versus sappen. Ja. Nou, die broodjes die kennen die Duitsers wel. Deze Duitse klant hoopt op de typisch Nederlandse producten. Vla, orda, pinakaat. Haben ze je favoriete producten? Wiet. Uh, Wiet. <lacht> nou, dat verkopen ze denk ik niet. <lacht> nee, dat denken wij ook niet. Financiële hoesten Dow Jones sloot 0,5% hoger. Op meer dan 13%. Uh, 1300 punten. De hoogste stand in bijna vijf jaar. Technologiebeurs Nasdaq eindigde na een dag handelen gelijk. Dan naar Azië, waar al wordt gehandeld. Japanse Nikkei staat op een winst van 1,3 procent. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes en u moet toch echt nog een uur en een kwartier wachten... voordat de stembureaus open gaan. Toch rammelt mijn Remmers al aan de deur. Nou... Of Wat, nog niet? Zijn we nou goed? Zijn we nou goed? Ja, zeker, we zijn zeker goed. Ja? Want ik ben hier al een paar keer geweest, dus we oh. zitten echt goed. Wacht even, u bent lid drie? Ja, ik ben lid drie. En u bent lid vier? Lid vier, ja. Wat moet u nou doen? Even draaiboeken bij. Een draaiboek. Oh ja, dan moet ik mijn bril af, want ik kan het niet lezen met deze Ja, lid drie en lid vier? Nou, lid drie en vier zijn aanwezig om de Blanco stembiljetten... Uiterlijk om zes uur staat ja. er, u bent op tijd. En Ros in ontvangst te nemen... Ros Ros en stembiljetten worden door de wijkambtenaar met een vrachtwagen bij ieder stembureau afgeleverd. En dan gaan wij ook straks die stemhokjes klaarzetten. en de potloden klaarzetten. We staan bij de Annie M.G. G. Schmiedschool in Den Haag. Hier moet een stemlokaal komen, want in de kerk mag niet meer, heb ik begrepen. En u bent lid 3 en u heet Maria Padekol. En lid 4 is. Maar niet Zonneveld. U doet het al lang, hè? Dat, dat, dat het stembureau zit. Ik doe het al een, uh, ik geloof zes, zeven keer. Ja, echt gezellig. En altijd bij dezelfde. En waar is de voorzitter van het stembureau? Nou, weet, die ligt nog in bed nee, waarschijnlijk. Die komt, nee, die komt om zeven uur Ja, die pas. komt om Nou, die kan nog in bed liggen. Ja, natuurlijk. <lacht> ja. Die moet de hele dag? Ja, die moet de hele dag. En u moet tot? Ik tot vier uur. Wij die moeten tot, tot, tot vier uur. Tot vier uur. Ja, dus we beginnen dadelijk met de stembussen, de biljetten... Ja. ja, en de hokjes. de hokjes. Potloden. Potloden. Ach, het, het heeft de, toch de, ook de, iets, iets oud-Hollands, hè? De ja. stembussen klaarzetten, ja. de papieren, die geur van dat rode potlood. Het, het ja. heeft iets van ja. nostalgie. Toen de dag aanbrak togen velen voordat ze aan het werk gingen ter stembus. In Amsterdam stemde professor Zeilstra, de lijstaanvoerder van de antirevolutionairen, evenals dokter Max Euwe. In Den Haag was dokter Drees ook al vroeg op pad gegaan, maar toch niet zo vroeg dat hij meteen kon doorlopen. Toen de drukte van de vroege ochtenduren wat geluwd was, troffen we op onze speurtocht door Amsterdam ook de lijst aanvoerder van de communistische partij, de heer Wagenaar. Omstreeks het middaguur waren we in Delft, waar de staatkundige reformeerde lijsttrekker Dominé Zand zijn stem uitbracht. Dank u zeer, Dominee. Kijk, dat waren nog eens tijden, maar het herleeft allemaal weer. Want niks computers, maar gewoon nog potlood en papier. Hier, in het draaiboek staat op pagina 4... lid 3 controleert de stembus en turft het aantal stembiljetten. En lid 4 vervangt lid 3 bij de pauzes. Hebt u dat begrepen? Ja, u vervangt bij de pauzes. Ja, uh, moet ik nummer 3 vervangen? Ja. Het staat in het draaiboek op pagina 4. Ja, heel goed. Ja. Nee, dus... Uh, en wie mij vervangt, weet ik niet. Nou, dat dus ik uh, dat is misschien de voorzitter. <laughs> nee, Waarom maar... doet u dit eigenlijk? Nou, ik vind het op de eerste plaats gezellig. En ten tweede, ik werk niet meer. En dan is het toch meegenomen. oh, uh, oh levert het wat op? Ja, natuurlijk. Ja, wat dan? Mag ik dat zeggen? Ja, nou, hier, niemand, hoort het, niemand hoort het. Nee, hoor dan. <laughs> nee, Het levert gewoon op 140, 140 euro. 140, 140 euro. Ja, voor lid 3 en 4, daar sta je dan ja. voor om 6 uur... bij de arnie mg Smitschool in Den Haag. Terwijl langzaam de lantaarns dadelijk gaan wegkwijnen... moeten de stembussen worden neergezet. Dames en heren, stembureau nummer 105, stadswinkel Helmond... gaat nu sluiten... 17. In een lucht van krantenpapier, want dan ruiken die stembiljetten een beetje naar. Wordt er in bijna doodse stilte geteld. 23, 24. Computerstemmen. Computerstemmen. Dat is de toekomst, hoop ik. Want het hebt, u hebt het zweet op uw voorhoofd staan. Ja zeker, ja, want dan zie je ook warm. Nederland wil toptechnologie regio zijn, meedoen in de wereld als wereldspeler. Maar als we gaan stemmen doen met een rood potlood, gaan we die gigantische formulieren uitvouwen. Ja, dan denk ik, hou nou op met die flauwe kullen. Dus we missen er zeven. Yes. Okay. Oh, jij klopt niet? Nee. nee. Nee, nee. Dus weer opnieuw beginnen? Dus weer opnieuw gaan tellen. De digitale collega is al klaar? Ja, dat dacht ik al. Die zou al één minuut over negen klaar geweest. Ja. En die... oh, gelukkig zijn er nog bitterballen. Er zijn ook bitterballen en frikadelletjes. Dus we komen de tijd wel door. Syria. Dit was 2010, dit fragment. De laatste verkiezingen. En dat was in Helmond, niet in Den Haag. En um, ja, daar hadden ze een computer staan en er werd met de papieren geteld. En dat tellen, dat liep helemaal uit de hand... Overal in Nederland, trouwens. Daarom ging dat lijsttrekker-slotdebat ook helemaal niet meer door. Paul Witterman zat daar helemaal eenzaam aan een tafel. Geloof alleen met Geert Wilders. Weet u het nog in 2010? Dat dat enorm uitliep. Dat tellen van die formulieren. Dat bleek eraan te liggen dat die papieren zo groot zijn. Nou, het legt gewoon aan de handigheid van de tellers. Oh ja. En weet je waarom? Want wij waren echt bij tijd klaar, Maar we waren een team, daar zeggen u tegen. Maar ik hoorde ook wel eens van de kennissen. Tot S'nachts één uur en noem maar op. Ja, in Helmond dus, wat ik net liet horen, daar ging het echt tot diep in de nacht door. En wel drie keer opnieuw, het zweet op de voorhoofd. Ook tien keer meer mensen misschien, dat kan ook wel, ja. stemmers. Maar ik zeg, hier ging het gewoon perfect. Ja, het ja. kan wel vlot. Het laatste is een keer geweest, dat was een uur of elf, dat was het allerlaatste. Maar dat komt omdat we ook op die auto moeten wachten. Als je als laatste lid ben, want toen zat ik ook tot s avonds. Maar dan is het, moet je wachten tot je auto geweest, dat de spullen opgehaald zijn. En dan mag je weg. Ja. Maar het tellen, dat leg gewoon, ja, zo'n een leuke groep hè. Ervaren vingers van lid 4 spreken boekdelen. Ja. Die 280 euro voor lid 3 en lid 4, Maaieno, lijken mij goed besteed. We horen ja. van je ja. vanochtend. Ja! met de shoop, shoop' song. Het is negen minuten voor half zeven. U luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog een uh, uur. Dan uh, openen niet alleen de stembussen in Nederland... maar ook de Nederlandse Albert Heijn zijn eerste filiaal in Duitsland. Wordt dit een uh, eerste serieuze stap van het Zaanse bedrijf bij onze oosterburen... en zitten de Duitsers te wachten op deze Hollandse supermarkt? Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op onderzoek in het centrum van Aken. Een winkelstraat zoals er zoveel zijn. De Peterstraße in Aken. stad met 260.000 inwoners. Er zijn hier twee universiteiten. Heel veel eettentjes hier. Tussen alle gewone winkels, banken... in deze voormalige slekker drogisterij zijn ze nu bezig om uh, de eerste Albert Heijn van Duitsland neer te zetten. Een Albert Heijn to go. En voorbijgangers kijken nieuwsgierig naar binnen... Die denken: Hey, wat is dat? Sind Sie bekend met Albert Heijn? Ja, aus Vals. Ja. Und? Ja, vind ik zeer goed. Also, wat anders als die üblichen deutschen Supermärkte hinkomen. Ik vind dat zeer schön. Ik freu mich auf die Lekkereien. Ja. Nou, wat opvalt, is dat veel Duitsers Albert Heijn toch wel kennen. Van Winkels in Vals en Maastricht, waar ze af en toe komen. Ik was schon mal in een geschäft in Pfalz. Vind ik schön? Ja. Ja, freut mich. Waarom?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 Verpakte broodjes versus sappen. Ja. Een meneer die me vriendelijk te woord staat. En dan wordt het gesprek ruw verstoord. Want van de persvoorlichting in Zandam mag de man verder niets tegen me zeggen. Want ja, de man zou eens iets zeggen wat uh, niet geregisseerd is. Het is allemaal supergeheim natuurlijk wat hier gebeurt. Is dat nou een interessante stap die Albert Heijn doet vandaag? Hoogleraar retail Laurens Sloot, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen... Wat ik zie de laatste jaren is dat Albert Heijn wat meer in omringende markt aan het kijken is. België, Duitsland, om succesconcepten die zich in Nederland al hebben bewezen. De gewone Albert Heijnwinkel of AH 2 go Om die een grotere schaal te geven. Een tweede reden zou kunnen zijn dat, eh, dat Ahol toch wil kijken... of die Duitse markt misschien op lange termijn ook interessant is... om daar een grotere uitrol te doen van ook andere concepten die ze hebben. Zoals een Albert.nl, dat is zeg maar hun online eh, supermarkt een AXL, de hele grote, of de gewone Albert Heijn. En dan is het natuurlijk heel slim om met kleine winkeltjes... in, in Aken en in Essen eh, te beginnen. Om eens te kijken of het aanslaat of de Duitse consument... Albert Heijn to go omarmt. En van het een kan dan eventueel nog eens het ander komen. Nou zijn er buitenlandse ketens uh, die hopeloos hebben gefaald in Duitsland. Carrefour, Marks Spencer, Walmart. Ziet Albert Heijn dat niet? De Duitse markt is geen makkelijke markt. Uh, merk je dat het uh, hypercompetitief is, ook met ketens als een Aldi en een Lidl... Een hele grote keten, zoals een EDK en een uh, Rewe. Dat zijn hele sterke concurrenten. Ja, alleen ik denk dat de analyse die Aalt heeft gemaakt... Uh, dat je juist zeg maar, niet die sterke concurrenten moet aanvallen... op waar ze zelf goed in zijn. Lage prijzen? Ja, maar Albert Heijn gaat juist met het... Albert Heijn to go concept. Dus die komt daar juist met gemakswinkels. Die uh, zich dus niet eigenlijk rechtstreeks concurreren met die supermarkten. Maar veel meer concurreren met, ik noem maar wat, een snackbar. En daarom loopt Albert Heijn niet zoveel gevaar met dit avontuur. Nee, dat denk ik niet. De stoep wordt nog even geveegd. Ik weet niet of dat ik jullie ook niet alleen producten kreeg. Die man had, maar bijvoorbeeld die vla, of pinakas. Haben ze je favoriete producten? Wiet. Producten? Uh, <laughs> nou, dat verkopen ze denk ik niet. Een bijdrage was dat van onze verslaggever Jeroen Schutteijzer. En opmerkelijke Duitse Albert Heijn to-go-winkels... worden geleid door Jurgen Hotz, voormalig manager van de Aldi. Volgens hem zullen de Duitse to-go-winkels Duits bier verkopen... en minder zuivel dan in de Nederlandse supermarkt. Het NLS Radio 1 Journaal Sport... Nederlands al heeft ook zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Boedapest werd Hongarije met 1-4 verslagen. Bij rust leidde Oranje al met 2-1. PSV-jaar Jermaine Lens verscheen onverwacht in de basiself. In de warming-up was Arjen Robben namelijk geblesseerd, afgehaakt. Lens verving hem met verve en scoorde twee keer. Het was voor hem een rare avond. Ik zou niet starten. En dan uh, ja, maak je gewoon een uh, warm uur met de wissels.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 Ja, opvallende wedstrijden gisteravond. Natuurlijk in Wenen werd uitgekeken naar de ontmoeting Oostenrijk-Duitsland. Duitsland won de wedstrijd. Je zou zeggen dat is normaal onder leiding overigens van scheidsrechter Kuipers. Maar zo normaal was het niet. Duitsland kwam wel op een 2-0 voorsprong. Onder meer door een makkelijk gegeven penalty. Maar Oostenrijk speelde goed. Eh, maakte het Duitsland lastig. En met name Arnautovic kreeg de kans op de gelijkmaker... nadat Junusovic uiteindelijk de aansluitingstreffer voor de Oostenrijkers had gemaakt. Duitsland ontsnapt, dus België niet. België in eigen huis, spelend tegen Kroatië. Het is feest rond de Rode Duivels. Het gaat zo goed, het ging ook goed tegen Kroatië. Alleen een snelle achterstand, slecht verdedigen. Een gelijkmaker in de extra tijd. En in de tweede helft alle kansen gemist die er waren voor de Belgen. 1-1 is dan teleurstellend. Zeker als je weet dat Servië in die pool met 6-1 van Wils wint. Interessant is ook wat Italië doet. Zo verrassend tijdens het WK gewonnen met 2-0 van uh, Malta. Wat dat betreft is er weinig aan de hand. Het spel gaf weinig reden tot, uh, ja, tot grote vreugde. Manolev heeft gescoord voor Bulgarije. Dat met 1-0 wint van Armenië. Manolev heeft al twee goals gemaakt in deze kwalificatie. In de pool van het Nederlands elftal ook de volle winst voor Roemenië. Het won namelijk nu met 4-0 van Andorra. Dan nog naar het Nederlands honkbalteam. Het heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het uh, Europees kampioenschap. Groot-Brittannië werd met maar liefst 11-2 aan de kant gezet. Nou, morgen is Zweden de volgende tegenstander door de bondscoach Brian Farley. Ik, ik heb niet veel van uh, hun gezien. Uh, we hebben gescout. Uh, veel linkshandige slagmensen. Um, ze hebben de mogelijkheid om gewoon de bal te slaan. Maar uh, eigenlijk moet je dat uh, zien als een, als een wedstrijd die wij moeten winnen. En inmiddels is hier aangeschoven alweer Joost Vullings. Ben je een beetje wakker? Een soort van. Kopje koffie erbij? Ja, dat heb ik. Lekker. Goed zo. Nou, rustig aan, we gaan zo naar jou toe. Radio 1, het NOS Journaal. Daarvoor is in Hilversum gaan zitten door Almegens. Goedemorgen. Morgen. Over een uur, om half acht, dan gaan de stemlokalen in Nederland open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mag voor het eerst worden gestemd voor de Tweede Kamer. En de stemlokalen in Nederland gaan om negen uur vanavond weer dicht. In het laatste debat voor deze verkiezingsdag zijn VVD-leider Rutte en Syria-voorman Buma gisteravond opnieuw in botsing gekomen met PVV-leider Wilders over de oorzaken van het mislukken van het overleg in het Katshuis dit voorjaar. Rutte zei dat Wilders het partijbelang boven het landsbelang liet gaan. Hij benadrukte dat er maar weinig partijen met Wilders willen samenwerken. Wilders zei erop dat Rutte als een gek vasthield aan de eisen van Brussel... om te komen tot een tekort van 3%. In Libië is een Amerikaanse functionaris omgekomen... bij de bestorming van het consulaat van de Verenigde Staten in Benghazi. Boze militieleden belaagden het consulaat vanwege een film... waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd.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 Op de laatste flyeracties na zit de campagne erop. Het slotdebat gisteravond was echt het laatste. Joost Vullings heeft het gezien, is dus weer laat geworden Joost. Goedemorgen, Dat fijn dat je er alweer bent. Dank je wel. Wat, uh, om het maar even, uh, een korte vraag aan het begin van deze lange uitzending over de verkiezingen. Wat, wat is je indruk geweest van het debat? Uh, nou, gisteren zat hier in de studio, uh, daar waren jullie zelf geloof ik ook bij, de directeur van het Nederlands Instituut, Roderick ja. van Grieken. En die gaf de koplopers, Rutte en Samson, uh, voor het debat de opdracht mee de nul te houden. Ja. En de rest moet iets uh, forceren. Nou, Als ik met die bril naar het debat kijk... dan denk ik dat Rutte en Samson de nul hebben weten te houden. Ik lijk wel een voetbalanalyticus. En de rest is er niet in geslaagd mm -hmm. iets te forceren. Dus ik heb niet het gevoel dat dit debat de, uh, de boel op zijn kop heeft gezet. Maar je weet het maar nooit. Maar dat weten we dan pas uh, vanavond of wellicht pas... Morgenochtend heel erg vroeg. Okay. Hey, we, we lezen allemaal uh, uh, berichten over een brug die nog open stond uh, bij de A10... Hebben de mensen wel last gehad uh, van uh, komend uit Den Haag? Weet je dat? Ja, zeker. Daar hebben mensen last van gehad. Maar ook dat bijzondere soorten politici hebben daar <lacht> last van gehad. Die reden natuurlijk massaal terug. Ook de, uh, de journalistiek vanuit Den Haag richting uh, Amsterdam. En Jolande Sap heeft daar een, een uur voor mogen staan. Ik denk dat ze al heel erg moe was. Maar ja. ze, ze heeft daar gestaan. Allemaal flauwe tweets erover. Moet ze ook maar met de trein reizen. Ach. Dat soort zaken. Maar ook collega Hans Andringa en Dominique van der Heijden hebben erin gestaan. Mochten mensen het leuk vinden, dan kan je het via Twitter allemaal teruglezen wat over de nachtelijke avonturen van al die mensen. Nou, kijk eens aan. Joost, we gaan straks verder met jou praten. Je daar nog even in de kranten ook. Het wordt een spannende dag, hè? Absoluut. Dankjewel, Joost. Tot straks. Ja, heel Nederland kijkt naar die verkiezingen. En Europa kijkt een beetje mee. Maar Europa kijkt vooral zeer gespannen naar het Duitse Karlsruhe. Daar doet het Duitse Constitutionele Hof om tien uur een uitspraak die de toekomst van de euro mede gaat bepalen. Daarom vijf vragen over dat Duitse constitutionele hof en de euro. Waar doet het hof precies uitspraak over? Het hof doet uitspraak over twee zaken. In de eerste plaats of Duitsland wel steun mag verlenen aan het Europese noodfonds, ESM. En daarnaast vellen de rechters een oordeel over strengere begrotingsregels... waarbij Brussel meer te zeggen krijgt over de nationale begroting. En waarom is die uitspraak zo belangrijk? Mochten de rechters nu besluiten dat Duitsland het noodfonds niet mag steunen... dan heeft Europa een groot probleem. Want het ESM moet een permanent vangnet worden van 700 miljoen euro... voor landen die in betalingsproblemen zijn gekomen. En een fonds zonder Duitsland, dat is niet denkbaar... omdat Duitsland bij bijna 200 miljoen euro de belangrijkste financier is. En geen noodfonds betekent dus dat er geen hulp kan worden gegeven... aan landen als Spanje en Italië mochten zij aankloppen bij Europa. Wie heeft die zaak eigenlijk aangespannen? Een groep van bijna 40.000 Duitsers die niet alleen uit eurosceptische politici bestaat... maar ook uit Duitse burgers die een referendum willen over het noodfonds. Onder Duitsers groeit de weerstand tegen Brussel... omdat Duitsland als economische motor van Europa steeds vaker te hulp moet schieten... om zwakke zuidelijke Euro-landen te helpen. Is het dan nou voor het eerst dat er zo'n proces is? Nee, het is niet voor het eerst. Het constitutionele hof heeft zich al vaker gemengd... in de relatie tussen Duitsland en de Europese Unie. Vorig jaar nog deed het hof uitspraak over de vraag... of steun aan Griekenland wel was toegestaan. En toen beslisten de rechters dat dit wel het geval was. Wat geeft uiteindelijk de doorslag bij de uitspraak van het Hof, Oftewel, wat is doorslaggevend? Doorslaggevend is of de rechters vinden dat het Duitse parlement... zeggenschap houdt over de eigen begroting. In Duitsland ligt dat extra gevoelig vanwege het nazi-Duitsland verleden... toen het parlement volledig buitenspel werd gezet. En daarom is na de Tweede Wereldoorlog vastgelegd... dat niemand anders dan het democratisch gekozen parlement... over die begroting mag beslissen... En volgens veel Duitsers geeft het parlement deze macht nu weg aan Europa... als er een permanent noodfonds komt. Het Hof zal nu bekijken of dit echt zo is. Houdt Duitsland zelf de controle over de schatkist of niet? Later deze uitzending meer over dat Duitse constitutionele Hof. En de uitspraak die is om tien uur. Daar zijn we natuurlijk ook live bij op Radio 1. Eerst maar even naar China. Met meer dan een half miljard internetgebruikers... is het land verreweg de grootste internetmarkt ter wereld. Zelfs twee keer zo groot als die van de Verenigde Staten. Online shoppen is heel populair. Correspondent Karen Eshuis dook in het magazijn... van een van de grootste online winkels in China. Wat een enorme hal. Je draait naar karton en je hoort het. Grote pakketjes ingepakt, klaar om afgeleverd te worden... Alleen maar kleding, kleding, kleding. Dit moet echt de ideale baan zijn voor iemand die van shoppen houdt. De hele dag met een scanapparaat en winkelwagentjes rondrennen door een heel groot warenhuis. <lacht> Hoeveel pakketjes verwerk je per dag? Zo'n duizend pakketjes ongeveer, zegt ze. Deze gigantische hal hoort bij Venkel, de Chinese nekkerman of Weekamp. Waar postorderbedrijven in Europa verlies leiden of zelfs failliet gaan, groeien dit soort Chinese online winkels als kool. Niet zo lang geleden produceerde Venkel vooral kleding voor de export, maar de meeste t-shirts en schoenen hier worden nu verkocht voor de binnenlandse markt. Met een half miljard netizens, oftewel mensen die actief zijn op internet en ook echt spullen kopen via het web, is China ver weg de grootste afzetmarkt. Een Nederlands bedrijf speelt daar een rol in, webpower. Het bedrijf handelt alle e-mails af van Venkel en andere grote Chinese internetbedrijven. Jacob Bouw kent de verschillen tussen Europa en de Chinese markt. Het één is dat de bedrijven in Europa waarschijnlijk de switch te laat gemaakt hebben naar digitaal. Men komt daar natuurlijk nog uit de grote catalogus-tijdperk. Het grote verschil dan weer teruggaan naar China, waarom het hier dan wel lukt. Dat is inderdaad dus vanuit het gedrag van de Chinezen. Uh, en het uh, kopen op het kantoor, maar daarnaast ook dat het uh, erg goedkoop is om uh, zaken online te bestellen. Uh, gratis delivery hebt als je al boven een 10 euro bestelt. En uh, je ja, ook heel erg eenvoudig uh, terug kunt uh, sturen. Chinese leven online. Als je ergens in een willekeurige bus komt, of in een lift komt, of op straat loopt, of zelfs op het toilet. Overal zijn schermen. En daarvoor zie je dan Chinezen met nog een scherm, een Iphone of smartphone. Do you buy through Fanko? Ja. Yeah. Yes, often? Yeah. Why? It's don't... cheap. Ah, It's cheap. but don't you like shopping? No, no, no shopping. Almost shopping. Deze dames kopen yes? graag online. Oh, everything online? De Voorlichter van Fenco wil niet vertellen hoeveel de werknemers met de scanapparaten hier in het paklokaal verdienen. Know how much these people earn. Is Dat het... is geheim. Om de productiekosten te drukken, heeft Fenco onlangs een aantal fabrieken verplaatst naar Bangladesh. Vice-president Wang Chung-hwan wil niet al te veel kwijt over geruchten dat Venko gaat reorganiseren. Dat China een deel van de productie van de kleding outsourced naar Bangladesh... erkent hij wel. Maar met een half miljard potentiële shoppers... blijft de volgens Wang genoeg te verkopen en te bezorgen. Consultant Karen S. huis over het online shoppen... dat in China een enorme vlucht heeft genomen. Op een klein uurtje gaan er 10.000 stembureaus open... en dan liggen er 120.000 rode potloden klaar. De leden van de stembureaus zijn inmiddels drukkende weer... om die stemlokalen ook op orde te krijgen. En dat is ook zo in Den Haag bij de Annie M. G. school En daar is Mino Remmers nog steeds met lid 3 en lid 4... Ja, die staan nog steeds te blauwbekken in de Jacob de Graaflaan. Steeds maar op hun klok te kijken, want de dames die worden steeds zenuwachtiger. Moesten om zes uur aanwezig zijn, maar er is nog steeds niet Oh, wacht. oh oh, telefoon. telefoon. Wacht even, ja. Okay. Ja, Jan. Ben jij al binnen? Wij staan nog steeds buiten met, uh, met uh, een verslaggever van de nos. Ja, lid 3, lid 4 en ondergetekende dus. Ja. Hé, hey, ben jij al binnen? ook nog buiten. Ja, wij ook, joh. Hopeloos. In het draaiboek staat uiterlijk om zes uur aanwezig zijn. Lid 3 en lid 4. Oké, okay, Jan. Hé. Hey. Hey, succes, joh. Hé, hey, doei. De doei. man van lid 4 zit ook op een stembureau. Hé, hey, doei. En lid 4 is ook nog jarig vandaag. Hyper <laughs> de piep, hoera! Die gaat dan op zijn verjaardag vrijwillig in een stembureau zitten. Ik Arnie Sonneveld. <laughs> Die vandaag wordt 17. <laughs> U zit met iemand met heel veel humor dadelijk. Ja, dat, dat zit maar de tijd goed. begint te dringen, want uh, ja, we staan, we staan nog steeds uh, in, de, in de straat voor de school. Maar uh, het duurt en het duurt. Oh, wacht. Daar komt hij. Wacht even. Goedemorgen! Zo, we staan met smart op u te wachten. Dat is de dus bedoeling ook. Ja. U hebt een vrachtwagen en wat komt daaruit? Daar komen de stembiljetten en dit is mijn, uh, mijn ah. leider. Hebt u ook de sleutel van de school toevallig? Ja, die hebben wij ook. Ah, dames, het uh, ja. komt eraan hoor. Ja, ja. We werden er al zenuwachtig van hè? Nou, het scheelt niet veel. Had u nou een nummer die, wat u dan kan bellen? Als het, uh... Ja, het staat in het boek. Want volgens de wet moet het om half acht beginnen, toch? Ja, ja dat uh, is zo, maar dat gaat best lukken. Ja? ja. ja er komt tuurlijk. een wit vrachtwagentje aangereden. Ja. Daar komt een, een, een, een meneer aangelopen. Arnie. Ben de Hallo. Hallo, ben de Hallo, Maria, ben Hallo. Hallo. Met onder de arm een dikke envelop. Ja. Klopt, We gaan de spullen afgeven, dus ik ga snel weer door. Dus ja. ik ga de school openen voor de mensen. Ja, we moeten ergens beginnen, we moeten ergens eindigen. Ik heb meerdere ja. locaties die ik moet openen, dus. Oh, ja, joh. Maar dat weten we, we ja. kennen elkaar al jaren ja, en mevrouw. Ja, Oh. Ook nog? Ja. Lees dit. <lacht> van de harte. Hè? Verkiezingen, het is mensenwerk, dat blijkt. Maar nou, hebt u de sleutel van de school? hè? Ja. Dat wat? Moet ik iets vast. Moet u even? Je? Vast? Ja. ja. Dan ga ik even. Het draaiboek erbij. De stempassen, de regelingen. Persoonlijk ik even buiten laten? Want ik moet eerst de deur achter me sluiten. Ja, u moet het alarm eraf halen. Ik moet het alarm eraf halen. Goed, nou, dan wachten wij. Met Smart staan nog twee andere heren met grote dozen in de hand. Daar zitten de biljetten in. Hè? Laat ze niet vallen. Hè? Nee, zeker niet. Wijk nee, <laughs> 7, 431. Ook hier in Den Haag zijn ze er bijna klaar voor. Het komt goed in de Annie M.G. Smit School. Vanaf half acht kunt u daar gaan stemmen. Dus even kijken of die van Haarsma Buma al wakker is. We gaan hem bellen. We spreken hem zo. Eerst naar de verkeersinformatie en de situatie op het spoor. John Bakker bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen brandmeldingen bij nee. de NS? Of nee, bij Probeel? Nee. Oké, okay, geen problemen meer bij de brug? Nee. Tien. Kijk eens Nee, ook niet. Helemaal niks. Heel goed. Verder nog iets? Ik ben heel gauw klaar. Nee hoor, verwacht woensdagochtend. woensdagochtend zal niet zo gek druk worden. Maximaal 100 kilometer. Oké, okay. tot later. Ja, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dan de eerste lijsttrekker van vanochtend. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vroeg op? Ja, dag is goed begonnen vandaag. Ja, heel goed. Doet u nog iets aan campagne of is het nu eerst gaan stemmen? Nou, ik ben nu onderweg naar Gigo Belen, 3FM. Ah. En uh, als ik terugkom ga ik stemmen. En waar? In uh, mijn woonplaats Voorburg. Maar vindt er verder, meneer Buurman, überhaupt nog iets van campagne plaats? Wordt er nog geflyerd? Uh, want er zijn natuurlijk nog een hoop uh, kiezers die het nog niet weer zeker weten. Nee, dat klopt. Uh, nee, de verkiezendag zelf is eigenlijk niet meer een campagnedag. Dus de campagnes zijn met het debat gisteravond eigenlijk wel afgesloten. Ja, en wat is uw gevoel daarover, over gisteravond? Nou, ik had heel goed gevoel, moet ik zeggen, uh, uit het debat. Ik kreeg ook goede reacties. Het is dat wel fijn om terug te horen hoe je het gedaan hebt. Dus ik heb hele goede hoop voor vandaag. Hmm. Uh, hoe gaat uw dag er verder uitzien? Want u gaat uh, zo dadelijk even nog naar de radio. Dan gaat u stemmen. En wat, wat gebeurt er daarna? Nou, dan ben ik al een stel Dan geef ik nog, uh, ik, ik ga stemmen op een school. Uh -huh. uh, en uh, dat is de school waar mijn kinderen tot dit jaar op zaten, de basisschool. En dan ga ik aan de kinderen van groep 7 en groep 8 nog ook politiek vertellen. Uh, een afspraak, ik stemmen daar en dan het verhaal vertellen. En dan moet ik even kijken wat er vandaag uh, gebeurt. Dan gaan we op een gegeven moment naar de uitslagenavond. Ja, en ja, verwacht u dan toch dat het ook voor uw partij... voor uzelf nog heel spannend wordt? Ja, zeker. Ja, want er kan nog heel veel gebeuren, leert de ervaring. En uh, heel veel mensen waren tot gisteren, en misschien tot nu, nog aan het zweven. Dus ik hoop dat ze allemaal gaan landen bij het CDA. Ja, ja, dat kan me voorstellen dat u dat hoopt. Uh, de laatste peilingwijzer die wij binnen hebben, uh, staat het CDA uh, op 11 tot 13 zetels. Waar hoopt u uit te komen uiteindelijk, meneer Buma? Ja, dat, dat, zo hoog mogelijk natuurlijk. En een uitslag waarmee we ook wat kunnen betekenen voor Nederland... Uh, zullen we een sterk midden hebben in dit land. Hè? Mm. En niet afhankelijk zijn van een uh, ruziekabinet PvdA, VVD. Ja, maar goed. Uh, in ieder geval zal het, zal het betekenen dat het CDA misschien wel gedecimeerd gaat worden. Hè? Nou, ik heb nog steeds hele goede hoop. Uh, de, de dag is nog lang. De kansen zijn groot. En uh, verkiezingsdagen hebben wel eens vaak grote verrassingen opgeleverd. Dus ik denk dat nog heel veel mensen de weg naar het CDA wel weten te vinden. Nou, Meneer met de lijsttrekker stemt natuurlijk nooit op zichzelf. Uh, wilt u ook nog zeggen op wie u wel stemt? Nou, dat ga, daar zweef ik nog in. Dus ik ga u zweeft toch nog. In, of, uh, <laughs> nou, ja. Misschien is er nog ergens een flyertje. <laughs> ja, zeker, van een van de kandidaten. Ja. Nou, Sterkte de Buwa. Dank u wel. En bedankt. Dag. We Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. Dance for Night van Paul McCartney. En terwijl Nederland lag te slapen, werd er in Australië al volop gestemd. Inmiddels is het stembureau daar alweer gesloten en worden de stemmen geteld. En correspondent Robert Portier ging kijken bij dat stembureau in Australië. Nou, wij dachten. Hopen we. Kom er maar in, Robert. Is hij al wakker? Nou, het is nog dicht. Robert. Misschien lid 3 en 4 is het vragen. morgen. Stembureau Australië is gevestigd in de ambassade in Canberra. In de vergaderzaal staat een Nederlandse vlag gebroedelijk naast een klein Australisch vlaggetje. En daartussenin een grote stembus. En als ik verder loop, zie ik op de tafel een schaaltje staan met oranje servetjes, speculages en kano's. Nou, eh, voorzitter van het stembureau, meneer Floris Schuller tot Peursum, u hebt er zin in. Ja, jawel hoor, het is altijd uh, weer leuk als het weer terugkomt. In Australië hebben zich 840 mensen geregistreerd om te kunnen stemmen. En dat zijn er heel erg veel. Want alleen in Amerika brengen vandaag meer Nederlanders hun stem uit. Toch is het niet heel erg druk in dit kiesbureau. Er is eigenlijk helemaal niemand. De meeste stemmen zijn ook binnengekomen per, per post. En straks om drie uur gaat het stembureau dicht. Dan kijken we nog naar de stemmen die vandaag zijn binnengekomen per post. En misschien dat er tot drie uur nog iemand binnenkomt met een uh, oranje envelop en zelf zijn briefstembewijs komt uh, brengen en zijn stembiljet. En dat tellen we allemaal na drie uur. En vervolgens gaan we alle stemmen tellen die geldig zijn. En een van de mensen die zijn stem nog wel moet uitbrengen, dat ben ik zelf. Ik heb mijn uh, spullen meegenomen. Een paar weken geleden heb ik thuis de oranje envelop ontvangen, met daarin het stembiljet. Ik uh, zet mijn handtekening erop. En ik stop het in de envelop en dan leg ik het... Ja, dan wil ik het wel in de stembus doen, maar de gleuf is te smal voor mijn stembiljet erin te doen. Um, dan moet ik dus blijkbaar even een oplossing voor verzinnen. Even dubbelvouwen en erin gooien. Even dubbelvouwen en erin gooien. Nou, met een stevige duw lukt het me toch nog. Ook mijn stem telt mee vanuit Australië. Ja, klopt. Namens Goed, ja. Goed gekeurd afgelopen. Volgende. Het is tien over twee in de Australische middag. Tien over zes in de Nederlandse ochtend. En het stembureau hier in Canberra is nog vijftig minuten geopend. Daarna worden de stemmen geteld. En alleen wanneer er met rood een stem is uitgebracht, dan is dat geldig. Ik had thuis geen rood potlood. En ik ben vast niet de enige die dat probleem had. Ik zou graag de zwarte en anderskleurige stemmen willen goedkeuren. Maar de instructie is daar geheel uh, ondubbelzinnig over... Het moet rood zijn. Het moet een rood potland zijn. En is het dat niet, dan wordt het terzijde gelegd. En stel nu dat je iemand uh, uh, krijgt die het met een rode pen heeft ingevuld. Andere vraag. Ik hoorde net iemand zeggen, als het maar rood is, het mag zelfs een lippenstift zijn. Uh, niet volgens de instructie. Dus mijn stem met rode lippenstift gedaan zal dan niet geldig worden. In ieder geval, zometeen worden de stemmen geteld. En dan merken we wat Australië heeft gestemd. Allang bekend, terwijl Nederland nog moet wakker worden. Robert Partier, onze correspondent in Australië. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Nou, vanzelfsprekend besteden alle Nederlandse ochtendkranten aandacht aan de verkiezingen van vandaag op de voorpagina van AD staan. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom afgebeeld met de tekst 'Titanenstrijd' erboven. Volgens de krant is het niet te voorspellen wie als winnaar uit de bus komt en is het dus 'too close to call'. Gaat vandaag met gemengde gevoelens dus het stemhokje in. De lol is er wel vanaf na een lang decennium van politieke instabiliteit, valt te lezen. De Telegraaf heeft wel de mooiste kop. Rechtsom of samsom komt de Telegraaf. Nederland dus rechtsaf of linksaf. Vandaag de keuze in het stemhokje al dus de krant. Verkiezingen van 2012 spitsen zich toe op de vraag... of de VVD of de PvdA de, de grootste partij wordt. En dus of zittend premier Rutte in het torentje mag blijven... of plaats moet maken voor PvdA-voorman Samson. Nou, er is natuurlijk ook veel uh, ander politiek nieuws in de kranten... maar dat bespreken we straks nog eventjes met uh, Diederik Samson. Ander nieuws. De financiële markten mag niet langer... per brief bankafschriften of e-mails opeisen. Ook mag uh, de toezichthouder zonder goede motivatie, ongericht alle e-mails of computerbestanden van een bedrijf of persoon opeisen. Dat heeft de rechter bepaald, schrijft het Financiële Dagblad. De zaak draait om de vermeende fraude, woont rond woningcorporatie Vestia, maar heeft gevolgen voor tal van andere zaken waarin de AFM informatie opeist. Gevolg is dat de AFM alleen ter plekke gegevens mag opeisen en dat de eisen specifieker en beter gemotiveerd moeten worden. De AFM zegt de uitspraak nog te bestuderen, al dus het Financiële Dagblad. Dan nog even naar Trouw. Binnen plaatselijke afdelingen van van de Oudere Bond ANBO heerst grote onrust over de koers van Nederlands grootste ouderenorganisatie. organisatie. meldt trouwens. Dus. Ruim twintig lokale afdelingen hebben de Bond al verlaten. uit onvrede over de koers. en de ondemocratische manier waarop de directie en het hoofdbestuur. hun plannen doorzetten anderen beraden zich nog. We voelen ons er niet meer thuis, zegt een van de leden in trouw. Morgen komen plaatselijk bestuurders bij elkaar in een poging het tij nog te keren. De initiatiefnemers willen voorkomen dat de Oudere Bond verder afbrokkelt, maar willen wel dat hun kritiek serieus wordt genomen. Brugklassers die huiveren van wiskunde krijgen het binnenkort misschien ietsje makkelijker, weet het AD. Tekenaar Stefan Timmers maakte een stripboek over wiskunde, waarmee het vak ietsje makkelijker wordt voor de middelbare scholieren. Wiskunde heeft voor veel scholieren een horrorachtige klank, zegt Timmers. De tekenaar... Daar wil met het boek laten zien dat wiskunde ook spannend en leuk kan zijn. Het boek Nummers in New York gaat over drie kinderen... die in New York moeten zijn voor de Jeugdverenigde Naties. Ze krijgen via sms'jes allerlei mysterieuze wiskundige opdrachten. staat in dat Het nieuwe wiskundestripboek wordt op 8 november gepresenteerd. Het lijkt erop dat de scholieren het dit jaar... op de moeilijke manier nog moeten leren. En moeten halen, uiteindelijk. Want dat moet wel met wiskunde. Tot zover de kranten. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... bellen wij weer een lijsttrekker wakker. Het zal zijn Diederik Samson van de PvdA. We praten over het laatste debat. We praten na met Joost Vullings. Die het ook nog even in de kranten. Dat hoort hij ook het komend uur. En nog meer lijsttrekkers. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren.